11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulpdiensten krijgen sinds 8 uur vanmorgen veel meldingen binnen over stormschade. Het gaat vooral om afgewijde takken en omgewaaide bomen. Enkele politiekorpsen waarschuwen op Twitter om niet de weg op te gaan als het niet hoeft. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij waarschuwt voor zware storm op zee. Op de Noordzee is op sommige plaatsen windkracht 10 gemeten. Op Schiphol zijn geen problemen doordat de wind uit de goede hoek komt. Ook de spoorwegen hebben nauwelijks last van de wind. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ziet geen bezwaar... in de aanpassingen voor moslims aan een appartementencomplex in Amsterdam. Woningcorporatie Eigen Haard heeft in een wooncomplex in Amsterdam-West... 188 appartementen aangepast aan wensen van islamitische huurders. De huizen hebben een inbouwkast voor het opbergen van schoenen... een kraan voor rituele wassingen... en de mogelijkheid om mannen en vrouwen van elkaar te scheiden. Ook is de gang in het appartement zo gebouwd... dat vrouwen mannelijke bezoekers niet hoeven tegen te komen... Plasterk zei in het tv-programma Eva Jinek op zondag... dat rekening is gehouden met kleine woonwensen van de huurders. Hij wilde niet ingaan op de mogelijkheden... om mannen en vrouwen van elkaar te scheiden. We moeten niet overal een principe van maken, zei Plasterk. In de Rotterdamse haven is een dijk tussen de Tweede Maasvlakte... en de Yangtzeehaven doorgestoken. Zeeschepen kunnen nu de Tweede Maasvlakte bereiken. Bulldozers maakten een flink gat in de dijk. Dat gebeurde tijdens doodtij, als er vrijwel geen stroming is. Als de vloed opkomt, stroomt het stijgende water met veel kracht door de opening en wordt het gat door de kracht van het water groter gemaakt. Het doorsteken van de dijk was nodig om het binnenmeer van de Tweede Maasvlakte aan te sluiten op de Yangtzeehaven. In het meer had het water een stabiel pijl, terwijl er in de haven sprake is van eb en vloed. Nu heeft het binnenmeer ook eb en vloed, waardoor schepen zonder problemen via de Yangtzeehaven de Tweede Maasvlakte op kunnen varen. Het weer. Aan zee dus een zuidwester storm. In het binnenland waait het krachtig tot hard. Bovendien is er kans op windstoten. Verder wisselend bewolkt en soms regen. Vanmiddag vanuit het zuiden soms even de zon. en Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het westen van het land heeft het verkeer veel last van zware windstoten. Tussen Eindhoven en weertrijden rijden momenteel geen trein. Er ligt daar een boom op het spoor. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Nachttrein naar Lissabon voor 595 alleen bij de Libris Boekhandel. Dit is Radio 1. Welkom terug bij het tweede uur van OVT. Met straks in het sport terug het slot van het tweeluik over de koepelgevangenis in Breda. Het is de laatste zondag van de maand. en De vaste luisteraar weet dan natuurlijk dat we gaan praten over historische boeken die deze afgelopen maand zijn verschenen. En dat we dat doen met onze recensent, de directeur van het Biografie Instituut Historicus Hans Renders. Maar we willen vandaag voor het eerst ook eens kennis maken met de wereld van de games. En vooral natuurlijk historische games. En daar hier aan tafel voor het eerst hartelijk welkom historicus Guido van Eijk. Um, je, je, ik neem aan dat je zelf uh, uh, uh, veel games doet. Niet zoveel als ik een aantal jaar geleden heb gedaan, maar geregeld pak ik er nog graag wat bij zeker. Ja, nou denk ik denk dat heel veel luisteraars dat niet doen, maar die zien natuurlijk wel hun kinderen en hun kleinkinderen daarmee spelen. Um, je hebt nu een spel meegenomen, is dat iets wat mensen vooral ook hun kinderen en kinderen moeten aanraden, omdat ze dan historisch beter geschoold zullen worden, een beter historisch besef krijgen? Ja. Assassin's Creed 3, moet ik er, ja. er natuurlijk bij zeggen. Ja, nou ja, misschien... Is dat het ideale Sinterklaas cadeau voor de grootouders? Uh... Laat daar even mee beginnen. Het ligt eraan wat je je kind wil geven. Het is, natuurlijk, het is vrij gewelddadig, maar het is tegelijk. Het is een, het is een... Laat ik zeggen, om oh, maar even kort te schetsen waar het over gaat. Het is een, uh, een, het is een spel waar denk ik, uh, liefhebbers van uh, samenzweringstheorie hun vingers bij aflikken. Het is een... Uh... Het, is een, een, het gaat over een eeuwenlange strijd tussen uh, wat dan de, een secte van de assassijnen... ergens in de 10e, 11e, 12e eeuw, uh, uh, die, die, die in het Midden-Oosten bestond... en dan tegen de orde van de Tempeliers, uh, We kennen het inmiddels wel. Da Vinci Code. Uh, da Vinci Code, Dan ja. Brown, uh, ja. allemaal inmiddels bekend. <kwijnt> en... Um, Ergens in het, in het begin van deze eeuw wordt de hoofdpersoon... die wordt van de straat gelicht, die wordt aan een machine gekoppeld. Die hoofdpersoon blijkt um, um, een nazaad te zijn van deze assassijnensekte. En die wordt eigenlijk met een bepaalde machine... Wordt die, op, kan die de, de herinneringen van zijn voorvader naleveren. Of na eigenlijk opwekken. Maar daarom wordt het ook interessant, want al die voorvaderen... waren dus um, eigenlijk direct betrokken bij allerlei grote gebeurtenissen... in de wereldgeschiedenis. Zo kwam je in het eerste deel kom je terecht bij... Um, uh, in het, het Jeruzalem van de, uh, van de, van de derde kruistochten. Uh, in het, in, in het later deel kom je in het Italië van de renaissance terecht. Um, en, uh, en al nagenlang het spel uh, eigenlijk zich, zich voltrekt... Um, kom je ook allerlei historische personages tegen. Je komt uh, koning Leeuward tegen. Je komt... Uh, uh, je, je gaat uitvindingen doen met Leonardo da Vinci. Uh, je komt... Uh, de ideale geschiedenisles, ideale uh, zo, geschiedenisles, zo te horen. Ja, Al schietend zin, door de geschiedenis. Door de geschiedenis. Zeker. Ja. En, en waar zijn we nu in de, nou, dit, dit, deze aflevering? Welke, ja, we welke dus in welke tijd zitten we nu? In deel 3 uh, speelt zich af in uh, de tijd van de Amerikaanse revolutie. Uh, in een vrij brede toekomst. Uh, uh, Bestek, om te ja, dan te hebben we hebben dus over 1776, 78. Ja, om... we beginnen ja. in 1753 en we gaan tot uh, 1783. We hebben de, de zevenjarige oorlog erbij genomen. En eigenlijk wederom, net als in eerdere delen, kom je uh, steeds allemaal van die episoden uit die geschiedenis tegen. Je komt, uh, je komt bij de, de Boston Massacre. Je komt, je ziet waar de Boston Tea Party wordt opgericht. Als de Britten de, de, de accijns op de, op, op de thee verhogen. Uh, je komt bij de, de slagen van Lexington en Concord. En al nagenlang gelang dat verhaal zich ook ont, ontvouwt, kom je ook Benjamin Franklin tegen Samuel Adams, Paul Revere noemen ze. Al die, die Allee, mensen. En je komt ze tegen en, en is, ze, ze bewegen zich dan door dat spel heen? Of, of, en is het dan nog mogelijk meer informatie over ze te vinden als je dat wilt? Bijvoorbeeld zijn, zijn er luikjes waar je naartoe kunt? Nou, allereerst je ontmoet ze. Je bent onderdeel van dat verhaal. Je, um, sterker nog, um, op een gegeven moment ben je eigenlijk dat verhaal. Je bent, het is meteen een samenzweringstheorie, dus ergens tussen de, de, de mazen van de geschiedenis... Uh, ben jij als assassijn uh, eigenlijk verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Uh, je hebt ook bijvoorbeeld een bepaalde functie... een soort van database encyclopedie functie maar daarin, daarin zie je toch waar, waar het misschien ook een beetje kan, kan schuren. Dan, uh, bijvoorbeeld er was op internet nogal een rel... Uh, dat mensen die klagen over het feit dat, uh, dat je dan iets wil lezen... over George Washington... maar dat je bijvoorbeeld het plot van het spel zelf tegenkomt. Dus daarin zie je toch wel weer hoe dat feit en fictie dan weer heel erg... Uh. Jouw, jouw zoon Hans Renders, die, die speelt dit spel? Nou, die kenden het. Maar verder moet je mij hier niet zo vragen. Want ik heb nog nooit zelfs een game gezien op, ja, ja. Uh, op het scherm. Maar het is niet zo, hier, dat je al spelend als uh, de deelnemer, je... zoals je zegt, de geschiedenis kan beïnvloeden. Een ander verloop kan ja. geven. Dat de Engelsen de. Uh, nou, het ligt er vast. Het is ja. wel echt een. Je moet het denk ik meer zien als een speelfilm. Het is ook echt een, een van de okay. grote blockbusters ja. van dit najaar. Dus je bent in een, in een x aantal uur er doorheen. Even heel kort, als je nou. Know. Stel je voor dat het eindexamen onderwerp is Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Is dit dan de beste voorbereiding op het proefwerk? Of op het eindexamen? Uh, ik denk als je er een beetje een beeld bij wil krijgen... net als dat je ook Saving Private Wine zou kunnen kijken... als je een beetje wil zien hoe misschien de Tweede Wereldoorlog eruit zou kunnen hebben gezien... dan is het zeker een, een interessante... We gaan even naar een andere vorm van informatieoverdracht met betrekking tot het verleden. Ja, hoorde met, met je goedvinden. Hans Renders, de historische boeken. En dan komen we straks nog even bij jou terug met wat, wat, wat andere games... De boeken van de afgelopen maand. Het, het boek van de ex-vrouw, nu, nu ex-vrouw, van Dominique Strauss-Kaan. Anne Sinclair over haar grootvader. Ja, ja ik het een beetje La jammer dat boeitie. je zo uh, begint. De ex-vrouw van uh, DSK, dat is op zichzelf wel waar. Maar wie in de jaren tachtig in Frankrijk op zondagavond voor de televisie ging zitten... zag daar een razend interessante, trouwens ook een razend mooie vrouw zitten. En dat was Anne Sinclair. En die presenteerde daar, set sur set heette dat programma, s'avonds om zeven uur. Een programma, gewoon twee mensen aan een tafel, waarin zij de grote der aarde... Nou, de grote de aarde, de grote uit de Franse politiek. Zo heeft zij natuurlijk ook DSK leren kennen. Dat was een zeer goed uh, journalistiek uh, programma. En zij heeft nu een boek geschreven... wat heet Rula Boeiti Boe uh, Ventium. Dat is een adres in uh, Parijs, in het achtste arrondissement. En uh, uh, zij wijt maar één regel in dit hele boek... aan haar verleden, aan haar contact, aan haar ervaring met DSK. En die regel luidt, ik was in mei 2011... Uh, op, op onvrij, vrijwillige basis in New York. En voor de rest uh, heeft ze daar uh, niet over. Dat is me goed ook, want ze heeft zo'n geweldig uh, onderwerp. Wat is namelijk het geval? Toen zij daar in mei 2011 was, dacht ze van... nou ja, ik uh, ga niet de hele dag met die DSK uh, in de weer. Dus ze is toen naar haar familiearchief gegaan... in de 79e straat, dus straat in New York. En wat behelst dat familiearchief? Haar grootvader, Paul Rosenberg... was een belangrijke kunsthandelaar in New York. Uh, Parijs. En die is, zoals zoveel uh, Joodse uh, Franse kunstenaars... is in 1940 naar Amerika toe uh, geëmigreerd. En uh, uh, heeft daar tot 1959 gewoond. En haar oom heeft die kunsthandel overgenomen... Uh, wat leren we uit dit boek? Ten eerste dat ze helemaal geen ander Sinclair heet. Rosenberg die dacht, ja, die, die, die Joodse naam, die blijft maar achtervolgen. Dus toen hij uh, twee dagen in New York was, heeft hij het telefoonboek genomen. En heeft gekeken naar een naam met, uh, waarin zijn initialen bewaard zouden blijven. Dus hij heette voortaan Paul Sinclair. Uh, uh, zijn zoon, dus de vader van Anne, heeft die naam overgenomen. En Anne heeft ook die, die naam overgenomen. En dat verwerkt zij op een hele navrante manier, want zo opent het boek... Uh, zij moet regelmatig een nieuw persoonsbewijs aanhalen. En dan komt ze op een gegeven moment in haar eigen arrondissement. Ze woont nu op de Place de Vosges, in een geweldig appartement. Beroemde Française. En ze komt daar op, de, op het ge, de deelgemeenteraad, zal ik maar zeggen. En dan vraagt die ambtenaar haar, bent u Française? Zegt ze, ja, ik ben Française. En dan zegt hij, uh, kunt u mij de geboorte bewijzen? Uh, van, uw twee van uw vier grootouders uh, tonen. En dat doet haar natuurlijk denken aan diezelfde vraag... die uh, aan haar grootouders... Uh, door uh, allerlei uh, uh, nationaal-socialisten uh, uh, ambtenaren uh, uh, werd uh, gesteld. Zo, zo begint het boek. En dan ontrolt zich een verhaal over die, die kunsthandel, uh, over de zoektocht naar uh, schilderijen, die natuurlijk allemaal weer geroofd zijn en die een geweldige tocht hebben gemaakt via het museum van Hitler, van Geuring, naar Duitsland toegegaan. Uh, het contact met, uh, met uh, Picasso, dat is een goede vriend, een heel Navrant, maar daardoor ook interessant is dat die Galerie van Rosenberg in Parijs werd een centrum uh, een we uh, voor wetenschappelijk onderzoek naar Joodse problemen. En van daaruit werkt zij. Het is een beetje een merkwaardig gecomponeerd boek, want je komt iedere keer in elk hoofdstuk eigenlijk weer terug naar die oorlog en dan soms kom je in 2011 terecht, soms gaat ze helemaal terug naar de 19e eeuw. Zo want... te horen fascineert het boek je wel. Ja, dus. zeker. Een Goed. aanrader. Ja. De zaak... Elk nadel heeft zijn eigen voordeel, dus de, de zaak uh, Cavalier. Ja, een, dus eigenlijk... een reconstructie van het volksgericht van Stuifzand... uitgegeven door Van Gorkum en geschreven door Egbert Brink. Even kort, wat is dit voor boek? Ja, Dit is een, een boek, in de goede zin van het woord... wat je zou kunnen noemen regionale geschiedschrijving. Uh, Egbert Brink is uh, historicus bij het uh, Drentse Archief... en die was in 2009 bij een wielerronde... Uh, en die uh, eindigde in Stuifzand. Een klein dorpje in Drenthe, zo, het zuidoosten van uh, Assen en Rijnen bij sommigen beter uh, bekend... En daar hoorde hij nog steeds praten over iets wat zich daar in 1922 had uh, voorgedaan. Iets heel klassiek, makkelijk uh, uit te leggen. Er komt een, uh, een onderwijzer, overigens ook daar uit de buurt, die vestigt zich daar. En die is een beetje ge, ge, ge, geïnspireerd door de uh, onderwijsideeën van Jan Lichthaard. sluit zich ook nog aan bij de Sociaaldemocratische Partij. Uh, dus wordt als een beetje merkwaardige vreemde eentje naar te zien, maar In de loop van de jaren weet hij zich toch heel goed aan te passen. En in 1921 wordt in Den Haag het besluit genomen... Want stuifzand, de naam zegt het al, is een zeer uh, afgelegen plekje... dat er 9,5 kilometer uh, zand weg verhard kan worden. En daarvoor komen dus ondernemers, aannemers de, het dorp in. Want het was typisch een dorp waar maar één keer per jaar vreemdelingen kwamen. Namelijk met de kermis en uh, soms ook met het circus. Maar dat waren vaak mensen uit de buurt. En één van die vreemdelingen die in het dorp zich tijdelijk kon vestigen... op een woonboot, uh, is meneer Boezeman... En die raakt bevriend met uh, de onderwijzer Cavalier. En al gauw doet zich het gerucht uh, uh, door het dorp rondzoomen... dat deze man een relatie heeft met de dochter van de onderwijzer. Ja. Nou... De uh, rapegaar? Uh, sorry? Dan de rapegaar? Uh, dan zijn de rapegaar, maar dat bouwt zich een beetje op... want er wordt enorm gezopen in die cafés, uh, uit schenkanden wordt je neven gedronken... Nou, op een gegeven moment in 1922 gaan 60 à 70 jongeren gaan op dat huis af van de uh, schoolmeester. En die slopen het huis weg van onder tot boven. Dus die familie die moet uh, vluchten, die moet onderduiken. En dan begint, ontspint zich een rechtszaak uh, er spint zich een mediaoorlog. Er zijn twee uh, pamfletten over geschreven die hier ook zijn uh, afgedrukt. Nou, en uh, Edward Brink, die beschrijft dat allemaal heel uh, minutieus. Er is enorm veel documentatie over bewaard gebleven. En dan ja. eindigt het boek toch wel een tikje verrassend. Ja, misschien moet dan, je dat niet vertellen. Want dan uh, blijkt... Nee, maar dat, <laughs> ja. dat maakt niet... Ik, ik heb dadelijk een boek waar we okay. alles weten dat toch spannend is. Want dan ja. blijkt dat die boezeman uh, bij een uit een advertentie blijkt... dat hij wel de met die dochter is getrouwd. En ik vergat nog te zeggen... Hij was al getrouwd. Dus dat was natuurlijk een, een schandaal. En dan gaat de auteur ook een beetje over op het levensverhaal van de Boezeman. Die is nog architect voor de naties in de concentratiekampel. Is, is het een lekker geschreven boek? Nee, het is, het is een beetje een moeizaam boek. Uh, dus je moet wel van bronnen houden. Om het uh, dit is typisch ja. een uh, historicus die denkt, ik moet de bewijzen er steeds bij halen en ik ga niet zelf een spannend verhaal vertellen. Maar met een klein beetje goede wil en fantasie vond ik het toch een zeer spannend boek. Egbert Brink, volksgericht, volksgericht in stuifzand. Alle informatie over die boeken vindt u uiteraard ook nog op onze site, geschiedenis24.nl en dan naar OVT. Um, het volgende boek, ja, je kan het bijna niet geloven, maar het is een boek wat zoveel aandacht heeft gekregen. Dus ja. Het gaat over iets wat wij allemaal eindeloos lang over gelezen hebben, ja. Documentaires over gezien, films Killing Kennedy. Hoe kan dat nu toch nog weer een bestseller zijn? Eigenlijk heel simpel. Uh, zoals jullie, weet, Bill O'Reilly is een zeer bekende uh, televisiepresentator, trouwens ook schrijver. Samen met zijn mede-auteur uh, Martin Dugard heeft hij al eerder een boek geschreven over de moord op Lincoln. Dus hij weet al een beetje over praat. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben juist gebruik gemaakt van het feit dat eigenlijk iedereen over de hele wereld weet hoe dit boek gaat aflopen. Namelijk nou, John F. Kennedy wordt vermoord. Nu 49 jaar en drie dagen geleden. Ik weet dat zo precies omdat het boek daar zo heel minutieus naar toe werkt. Dat klinkt nu saai, maar wat hebben zij gedaan? Ze hebben alle denkbare bronnen die er maar zijn hebben ze gelezen. En tot een geweldig verhaal uh, beschreven. En je zou denken... Oh, dan wordt er weer eens de, deze of een andere complottheorie uh, onderbouwd. Nee... Uit dit boek wordt ook weer zo overtuigend duidelijk... dat Lee Oswald die moord in zijn eentje heeft gepleegd. Er zit natuurlijk een wat retorische truc achter... omdat ze het zo precies beschrijven. Mm -hmm. En ook synchroon, want je, je ziet het langzaam aankomen. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen ja, die ik ook niet meer wist. Bijvoorbeeld dat Oswald ooit uh, via Moskou... Uh, in hoek van Holland is geweest. Ja. Uh, dat, uh, dat was was, daar, Allemaal van dat soort, soort kleine dingetjes. Maar je ziet dus parallel die geschiedenissen. Uh, zowel uh, Kennedy... Wat er allemaal in de Oval Office en uh, in, in, in de omgeving uh, gebeurt. De Amerikaanse uh, oorlog in Vietnam, die langzaam een beetje op begint te komen. De verschrikkelijke relatie in de sfeer tussen Lyndon B. Johnson, de vicepresident. en de minister van Justitie, de broer van uh, John F. Uh, Bobby Kennedy. Allemaal dat soort verhalen. Inderdaad, wij kennen dat allemaal. Maar die worden daar op een geweldige, ja, op een organische manier met elkaar verweven. En zij eindigen dan ook het boek van. Ja, het is heel treurig om dat vast te stellen en misschien nog wel onnuchterend. Maar uit alles blijkt dat die moord gewoon door Oswald is gedaan. En wat ik dus niet wist, ook niet eens heel goed gepland. Een paar uur van tevoren, uh, nou was het nog helemaal niet zo duidelijk dat hij dat inderdaad zou uh, doen. Ik bedoel, je had wel allerlei voorbereidingen getroffen, maar het was eigenlijk verrassend eenvoudig. Hij was scherpschutter bij de mariniers geweest. Dus hij wist, ik kan... Uh, ja. hè, die hij had bord... goed uitzicht op de plek ook. Ja, vanaf en hij wist, ik kan twee of drie keer, keer schieten. Ja. Waarschijnlijk missie de eerste keer helemaal. Dat weten we nog steeds niet zeker. Uh, en hij heeft gewoon twee schoten gelost. En Klaar is Kees. Ja. Killing Kennedy van Bill Zo als dat. Als dat. en Martin Hoegaard. Zullen we nou nog, nog een game gaan? Dat kan nog wel eventjes, denk ik. Hè? Uh, Guido van Eyck, je hebt nog een spel meegebracht. En dat heet Civilization nummer 5. Gods and Kings. En wat kunnen we daar nou... Over leren uit de geschiedenis. Ik zie dat op de omslag van, uh, meen ik, een, een buste van Alexander de Grote te hebben zien staan. Vertel, wat is dit voor een spel en wat leren we ervan? Nou, heel, um, om even te, te schetsen hoe het werkt. Civilization is wat heet een turn-based strategiespel. Het idee is. Oh, dat e eigenlijk een soort van schaakspelletje. Je oh. doet je zetten je zet einde beurt. En de volgende doet de zetten, en die doet einde beurt. En zo gaat het eind heen en weer. Dus je speelt tegen iemand. Ja, of tegen een, tegen een computergestuurde tegenstander okay. of tegen een, een echt iemand. Um, maar wat zo leuk is aan Civilization is dat het eigenlijk een potje beschaving spelen is, kan je zeggen. Je begint in het jaar 4000 voor Christus uh, en elke zet is vijf jaar. En je gaat steeds, bouw je eigenlijk je, je beschaving verder uit. Um, daarbij kies je een bepaalde beschaving. Je kiest bijvoorbeeld uh, George Washington, zit hier ook in, uh, met de VS... En George Washington is dan je leider. zeg En maar, maar dan, dan begin je toch niet in het jaar zoveel? Dan begin je je toch... moet de, de geschiedenis soms met een korreltje zout nemen. Oké. Okay. het een beetje dat ja, ja, okay. te maken. Maar ook bijvoorbeeld uh, Hele Selassie hebben we net al genoemd ja. door, uh, in de column. Uh, maar ook in, het, in dit nieuwe deel Gods and Kings. Wat dus eigenlijk de eerste uitbreiding is van deel 5 van Civilization. Die alweer eventjes uit is. Kan je ook uh, Willem van Oranje kiezen met de, de Nederlanden. Um, en al die verschillende groepen hebben dan weer eigen specialiteiten. Maar dan nou eens, Kido, sorry, maar kunnen wij dit, vinden wij dit ook leuk? Is dit nou iets voor jongeren die willen computeren en willen gamen? Of vinden wij dit ook nou, leuk het, omdat het, het, we... Het is heel complex in die zin, dus je kan er echt induiken... en je kan die samenleving uitbouwen zoals jij eigenlijk die samenleving uit wil bouwen. En waarom het historisch denk ik grappig is of interessant is... is dat heel dat het, die toeval... In, in dat verleden, waar bijvoorbeeld in zo'n Assassin's Creed daar is natuurlijk helemaal geen ruimte voor voor toeval, voor, voor um, chaos, voor chaos misschien. En in dit spel, ja, je, je, je doet zelf wat je leuk vindt. Je hebt bijvoorbeeld ja. in het nieuwe deel kan je in de die nieuwe uitbreiding kan je besluiten om bepaalde te Maar doe je dat leuk? Vind je, vind je dat leuk omdat het iets zegt over de geschiedenis, omdat je er iets van leert over hoe ontwikkelingen gaan, of vind je het leuk omdat het een kwestie is van uh, schieten of of of, of nee, nee, nee, het zijn? Het is of een spuur, computerhandigheid, de, de spuur, uh, Het is echt als, een als, een, als een schaakspelletje. Je ziet het van boven. Uh, je, je, je, ...je leidt troep ergens toe, je bouwt steden... ...maar het is puur... Uh, ...ik denk dat het interessanter is, is hoe je omgaat met het verleden... ...als alleen dat je er wat van leert. En, maar ook een computeronhandige Jos bijvoorbeeld... Mm. Die, ...die kan dit spel spelen. Uh, ja, je moet er even mee oefenen, maar ik denk dat, ja, dat het interessant is voor helemaal, die historicus. Ik ben nog niet helemaal tevreden, want ik, ik begrijp nog iets niet... ...en dat wil ik toch graag weten. Laten we even Willem van Oranje nemen. Ja. Ga ik nou als zijnde Willem van Oranje terug naar het Athene van uh, Plato? <laughs> nee, nou, je, je, je probeert het gewoon te begrijpen. Dat bestaat helemaal niet. Dat, het Athene van Plato bestaat niet. Waar begin, ik dan? Waar begin ik dan? Je begint met Amsterdam in het jaar 4000 voor Christus. En als jij geluk hebt, dan besta jij in het jaar 2000 voor Christus nog. En als de geschiedenis het slecht met je voor heeft, dan ben je na 500 jaar... In dus hoe beter je het spel speelt, hoe ah, verder je, je komt? Het, 2050 is het, uh, is, het, uh, is het eind. Uh, en helpt uh, historische uh, kennis dan om dit spel beter <laughs> te spelen? Nou ja, je kan bijvoorbeeld... Uh, je je wou zeggen, maak ik een kans. Wat misschien ja. een grappige afsluiter is, je hebt een Bepaalde, bepaalde manieren om het spel te winnen: een manier is een militaire overwinning, dat je de, de, de sterkste bent. Een ja. manier is de een diplomatieke overwinning, dat je uh, in de VN, dat je die eerst dat de VN ontstaat en dat je daarin erkend wordt als de machtigste, en een culturele ont ontwikkeling. En dat is als jij een bepaald sociaal beleid uitstippelt, heb je een kan je een utopie bereiken en dan. Goed, we, we hebben nog één boek liggen, en dat is toevallig een historisch figuur, waarvan ik me voorstel dat hij een enorme kans zou maken om dat spel goed te spelen, namelijk Machiavelli. Dit is een nieuwe biografie over Machiavelli. Nou, dat is natuurlijk de winnaar van dat spel als hij het gespeeld had kunnen hebben. Maar Hans, vertel even. Tot slot, we hebben daar nog een klein minuutje voor. Ja, zo. ik zal het heel kort houden. Ja, gek nog niet, want Machiavelli is typisch iemand die als persoon verdwenen is. achter een heel klein stukje van zijn werk. Namelijk het boekje, moet ik zeggen. 110 bladzijden in de Nederlandse vertaling: Il Principe, de Heerser. Machiavelli heeft het tot een bijvoeglijk naamwoord gebracht. En je weet, dat betekent nooit veel goed. Hè? De, de Stalin uh, heeft dat er ook en een paar meer. Uh, wat uh, is er zo geweldig interessant aan in deze biografie? Machiavelli. Machiavelli leefde eind 15, begin 16e eeuw. Ja, toen was eigenlijk alles in beweging. Niets was zeker. En als je dan ook nog in Florence uh, woonde, dan kwam je daar tegen. En dat gebeurde dus ook. Uh, Michelangelo, Leonardo da Vinci, de zoon van de paus Valentino... Uh, uh, Karel de VIII die de gunsten van uh, Florence wilde. Florence was een zelfstandige stadstaat. En Machiavelli werd daar tweede kanselier van de Republiek. En vanuit die uh, functie wat, moest hij het buitenland bereizen. Het was een eeuwige strijd om pizza te uh, veroveren en om de gunst van de, van de pauze te winnen. En vanuit die praktijk heeft hij ja, de wat cynische kijk op politiek ontwikkeld. Uitmondend in Il Principe. En nu doe ik dus precies hetzelfde wat iedereen altijd doet. Alleen maar ja. daarover praten, ja. waar hij nog zoveel meer ja. heeft gezegd. En, da en dat kunnen we lezen in het boek van Maus Unger, juist, uitgegeven bij Ambol. Juist. Het is jammer, maar we moeten er alweer een eind aan maken. Nou ja, nou ook weer niet jammer omdat we naar een prachtige documentaire gaan luisteren. Maar u hoorde Hans Renders en Guido van Eiken. Heel hartelijk dank. Guido, ook voor jouw... Uh, ja, ik, ik ben echt wel enthousiast. Ik ga ja. het toch maar proberen, denk ik, ja. Goed. Tijd dus voor het spoor terug. En het slot van een tweeluik over de koepelgevangenis in Breda... die 125 jaar geleden door de architect Johan Metzler werd gebouwd. De koepel staat vooral bekend om de grootschalige ontsnapping uit 1952 en natuurlijk de drie van Breda, de Duitse oorlogsmisdadigers die tot eind jaren tachtig in de koepel verbleven. Het idee achter die koepel was dat de architectuur de gedetineerden zou disciplineren en tot inkeer zou brengen, omdat ze in die ronde ruimte constant bekeken, zich bekeken zouden voelen. Deze week hoort u dat er van die disciplinair soms weinig terecht kwam en dat de bewaarders vervolgens keihard ingrepen. Een documentaire van Laura Stek, gemonteerd met Berry Kamer. De eerste frustratie wat er gedetineerde achter de deur. Een de pot veertje op iemand met zo'n trui aan. Dat is het eerste wat ze zien, hè? dat is justitie. Het gebeurde wel als je s'avonds buiten stapt. en je zucht van verlichting liep. Gelukkig niets gebeurt vandaag. Gedetineerden gedetineerde werd eigenlijk helemaal niet behandeld. Het belang was eigenlijk om gezamenlijk de dag zo rustig mogelijk door te komen zonder conflict. De koepelgevangenis in Breda heeft veel meegemaakt in 125 jaar. Er zaten langgestrafte, kortgestrafte. Soms was de koepel half leeg, dan weer overvol. Nu is het een huis van bewaring... waar zowel lichtere als zwaardere delinquenten wachten op het eindvonnis. Twee voorbeelden daarvan staan naast elkaar in de koepel. Hij wil niet praten. Normaal we De koepel functioneert nu als tussenstation waar de gevangenen het liefst niet te lang zitten. Zes tot acht weken hoop ik dat ik weg ben hier zo, Dat ik naar de gevangenis ga. Ja, in de gevangenisregime is toch iets beter. Heb je wat meer bezoek, meer vrijheid. Hier zit je, zeg maar, wat is het, 21 uur, 22 uur per dag bijna achter de deur. 16 uur, dat is een dagprogramma hier in beperkte regimes. En in het gevangenisregime, dan gaat het om acht uur open... tot vijf uur s'avonds en s'avonds weer recreatie. Twee keer per week bezoek, dat is toch gewoon heel verschil, hè? Begin jaren zeventig is dit nog het eindstation voor de gedetineerden. Dan is de koppel exclusief gereserveerd voor maar zestig lang gestrafte mannen. Moordenaars, overvallers, bankrovers. Dus echt mensen die behoorlijk wat jaartjes moesten zitten. 10, 15, 20, 25 jaar levenslang. Dus het was de crème de la crème van de Nederlandse misdaad. Bewaarders André Timmermans en Ton Mink beginnen in 1971 in de koepel. Breda heeft een bijzondere positie binnen het gevangeniswezen. Daar komt Ton Mink pas achter als hij voor een korte periode... wordt overgeplaatst naar het huis van bewaring in Den Bosch. En dan kwam ik eigenlijk van de hel van de koepel... in de hemel van het huis van bewaring in Den Bosch. Want in Den Bosch was het personeel de baas. En toen ik dat eens had en zag dat het ook anders kon bleek dat in Breda de gedetineerden in de feite de baas waren. De spanning die er altijd heerste, dat was enorm zwaar. Zoals om tien uur dan was het einde avonddienst en begon de nachtdienst. Om half tien moesten de gedetineerden worden ingesloten. Dan hadden wij echt een half uur de tijd van half tien tot tien uur om ze te vangen. Echt letterlijk te vangen. En ze succesiefelijk zo achter de deur te krijgen. De deuren moesten ook eigenlijk altijd gesloten zijn. Maar de deuren waren niet gesloten. De deuren gingen smorgens met zeven uur open tot s avonds half tien naartoe. Totdat we ze, wat ik net zei, moesten gaan vangen. Er was een hele grote Surinaamse deteneerde die straf had gekregen. Die kreeg van de directeur zeven dagen isolatie door te brengen in de cel. Hij woonde op cel 96. Ik zie ook dat beeld nog voor me. En ik werkte op die eerste etage en ik kwam terug van de strafreport. En ik hoorde wat, uh, wat voor straf je had gekregen. En ik wilde de deur, en wilde ik gaan sluiten. En uh, pff, die deur ging helemaal niet dicht, want ik ging midden tussen de deur staan. En dan zou ik geweld hebben moeten gebruiken om die deur dicht te doen. Zei de huismeester daar beneden, rustig maar toch laat hem maar, laat hem maar. Ik heb zeven weken lang die grote bruine arm over die deur zien hangen. Want meneer claimde gewoon, ondanks de straf, zeven dagen isolatie op cel in een gesloten toestand, dat die deur open bleef. Die deur bleef zeven dagen lang open. De bewaarders kunnen geen gezag uitoefenen. Nog in de cel, nog in de rest van de koepel. Een van de eerste diensten was toezicht in een gangetje... wat naar de keuken leidde, vanuit de grote koepel naar de keuken. En ik kreeg de opdracht van de huismeester... daar mogen alleen mijn personeelsleden door. Toen was er op een middag was het parmeet eten uitgedeeld... En toen kwam een hele beruchte moordenaar. Die wilde met zijn uh, pannetje eten terug naar de keuken, want het uh, deugde niet, vond hij. Ik zei, nee, jongen, jij komt er niet door, want ik heb zo en zo zijn mijn opdrachten. Hij gooide het pannetje eten voor mijn voeten neer en zijn ogen draaiden helemaal weg. Als je die aankeek, ja, die keek je eigenlijk niet aan. Die keek dwars door je heen. Die had zo van die, die koude ogen. Dat, uh, ja, dat maakte vooral uh, de eerste keren je hem zag behoorlijk wat indruk, ja. Ik denk, oei, in die situatie heeft hij zijn, zijn delict gepleegd. Ja, Het was ook een killermoordenaar. Ik heb me toen omgedraaid, ik heb de deur open gedaan, misschien laf. Maar ik denk, ik ga met jou de confrontatie naar deze situatie. Want ik wist niet wat hij zou gaan doen. En hij heeft ook andere eten gekregen. Ton en André zien dat de situatie onhoudbaar is. Maar in een vastgeroest regime blijkt verandering lastig te realiseren. Ik wilde wel. Die jonge personeelsleden wilden ook wel. Maar van beneden zeiden ze... Oh, Dat waren die oude huismeisjes, oude brigadiers. Als het liefst hadden ze geen conflicten. Dank je. Nu is de situatie wel anders. Ik ga hierin. Waar er in de jaren 70 nog geen enkele beroepsopleiding bestaat... wordt er, er nu uitgebreide psychologische en fysieke trainingen gegeven. Hey. Goeie Willem. Bewaarder Anthony laat de locaties van het personeel zien. Hier zijn wat kantoren, de wasserij, de dojo waar wij als personeel zeg maar één keer in de week zelf verdediging krijgen. Het is wel goed om uh, te weten hoe je gepast geweld kan gebruiken. Als iemand jou probeert te slaan, dat je dan ook weet hoe je een aanval zeg maar op een goede manier, correcte manier kan afwegen. Je gebruikt eigenlijk zijn energie om hem op een goede manier naar de grond te brengen. Snap je? Dus jouw kracht is eigenlijk niet eens belangrijk. Maar er worden uh, je, je trucjes aangeleerd waardoor je zeg maar, een slag of een, een, uh, goed af kan werken zonder dat er gewonden vallen. Ik ben in mijn arm gebeten door een gedetineerde. Daar heb ik er nog van. Kun je nog zien waar ze tanden gezeten hebben. Ik kreeg eens een slag in mijn gezicht. Hij greep me toen beet en gooide me met mijn buik op die reling en begon te hijsen om er overheen te gooien. Net een gorilla. Zo was hij ook. Alleen niet behaard. Mijn collega liep net aan de overkant. is toen vlug naar me toe gekomen. Dan had ik hem al in een greep tegen de muurrand. Ja, ik ga er gewoon normaal mee om. Hun kunnen er niks aan doen als wij hier zitten. Maar gegeven ga je ook terug, lijkt man. Als je een grote bek hebt, ja man, dan uh, hoef je niet veel te verwachten, like man. Maar het blijft justitie, hoor. Ja, dat is dan toch wel die scheidslaan. Die scheidslijn is in de jaren zeventig veel minder duidelijk. Dat geldt vooral voor de drie van Breda. De Duitse oorlogsmisdadigers met levenslange straf. De Duitsers leefden onder en boven de wet. Mochten de hele dag vrolijk frankenvrij gaan door het gebouw waar ze wilden. Dat snapt de niet hoe dat, dat kan, maar dat is ook in een proces van jaren... Je had altijd wel eens gedetineerd die op pas kwamen van God en waren: we zullen jullie wel de deur open hebben en wij niet. Zei ik zei altijd: als jij hier veertig jaar zit, mag je je deur ook open houden. Kleine stukjes eigenden ze zich steeds meer privileges toe. En dat groeit alleen maar, dat neemt niet af. En hier zitten ze, in de gevangenis voor lang gestraft aan de nassau Singel in Breda. De mannen die zo onnoemelijk veel leed hebben veroorzaakt, Overdag achter de breimachine of in de meubelmakerij s'avonds lezend of studerend in zo'n cel. Maand in, maand uit. Jaar in, jaar uit. Zouden ze nu beseffen wat ze gedaan hebben in de oorlog... nu alweer zo'n twintig jaar geleden? Dit is het beeld wat ik, eh, wat ik van later jaren van heb. Frans Fischer, 86, Austen Vunten, 78. Zo heb ik ze eigenlijk de meeste tijd meegemaakt. Fischer, dat... Uh... Dat was een, een dwangmatig iemand die uh, alles precies volgens de lijntjes moest doen. Dat was Reiniger. Nou, dat deed hij dan ook prima. Als een directeur zei, Frans, ga je dat doen? Dan deed hij dat. Maar die was in zoverre geïnstitutionaliseerd... dat hij me nauwelijks besefte waarom dat hij daar nog zat. funte, dat was een heer. De meer intelligente, statige, grote, reizige, statige man. Ook vrij terughoudend. Dan had je Cortella nog. Dat, uh, dat was gewoon een etter. En die had helemaal niks geleerd. Klein ventje. de kampbeel van Amersfoort, daar ligt alles al in opgesloten. Dit alles wat God verboden heeft. Later, uh, toen reed hij in een rolstoel en probeerde niet maar kaar te op je hielen te rijden en zo. Nee, die zat echt niet goed in elkaar. Op de vraag of de bewaarders dagelijks weerstand voelden ten opzichte van de Duitsers, zegt Tom Mink. Nee, nee. Want ik vind, en sommigen snappen dat niet dat als je die weerstand laat prevaleren... dat je binnen zo'n systeem van gevangeniswezen niet kan werken. Of heel moeizaam. En dat je daar psychisch op een gegeven moment onder die druk gaat bezwijken. Ik heb nooit over zijn verleden gesproken. Dus uh, waarom of wat? of hoe, nee, dat heb ik nooit gedaan. Bewust niet. Ik zag ze gaandeweg ook steeds minder als, als oorlogsmisdadiger. En natuurlijk wel, als je daar even bij stilstand, wist je dat wel. Op de achtergrond draag je dat altijd met je mee. Maar... Het deed bij mij geen opgeld. Ik was, er, ik was er niet meer mee bezig. De Duitsers waarschijnlijk ook niet. Na zoveel jaar zijn ze bijna meubilair geworden. Ze worden dan ook niet meer gezien als vluchtgevaarlijk. Die hadden niet meer de drang van ik wil weg, ik wil weg, ik wil weg. Maar er zijn anderen die die drang wel hebben. Er kwam een nieuwe bezoekzaal op het binnenterrein. en Dat was vlak bij de buitenmuur. En Toen meldde op een gegeven moment een elektromoteur... Ton, ik heb er hier twee op de muur gezien. Eerst op het dak en toen op de muur. Is dat normaal? Ik zei nee, dat is niet normaal. Dat is een vluchting. Ik erachteraan eraan en bij de eerste de beste brug had ik hem te pakken. Zijn tong ging op zijn schoenzolen. Even zitten, zei hij. Even zitten, even rusten. Ik zei, om de dode dood niet. Ik dacht, had zijn hoofd onder mijn arm en een flinke klem. Ik zei, we gaan nu terug. Die gedetineerde moest nog maar één dag. Hij zou de volgende dag met de slag gaan. Ik zei, idioot, waarvoor doe je dat nou? Het is de drang, zei hij. Ik zie een gaatje. Die kans is er en ik ga gewoon. De jaren zeventig is de periode dat er veel verandert binnen het gevangeniswezen. Gedetineerden worden mondiger, willen meer inspraak en meer rechten in plaats van plichten. De gedetineerden krijgen nu ook officiële vertegenwoordiging. Een GDCO. Die is er nu ook nog. Ja, laat nou maar leg het dan gewoon uit, jongen, wat dat is. Nou, de GDCO is die behandelt uh... De klachten van de gedetineerden. Dus als de gedetineerden ergens een klacht over hebben, dan neemt de gedeco dat in behandeling en dan legt hij dat voor aan het personeel. Dus eigenlijk in plaats van dat de gedetineerden dan rechtstreeks naar het personeel gaan, hebben ze dan een tussenpersoon die zelf ook de situatie heel goed in kan schatten. Zeg maar. Dus een beetje een eigen zijn. Een veredelde zeg maatschappelijk werken dan. Zoiets, hè? Zoiets. Officieel hebben de langgestraften nog wel arbeidsverplichting. Maar in de koepel wordt dat niet zo nauw genomen. In de jaren zeventig werkte ze maar te nauwe nood. Een enkeling. Het was meer, meer een beetje tijdvulling. Op een houtbedrijf en waren er toen ook een schoenmakerij en een textielafdeling. Later is dat veel veelzijdiger geworden. Houtbewerking, spuiterij, metaal. Dit is inpak. We hebben ook nog een inkomstenwerkzaal. Goeiedag, jongen. Zouden wij heel even bij jullie op de werkzaal mogen kijken... Mi Frans, no speak uh, Hollandees. Hey! <laughs> <laughs> dus jij bent ook een impact tegenwoordig? Uh, ja, rij ik van alles. Van maandag tot vrijdag. Van 8 tot half 12. En dan van half 1 tot 4 uur. <laughs> Ik geloof dat eh, Breda als gebouw, en zeker in de huidige situatie waar we beland zijn... niet geschikt is voor de opvang van lang gestraften... en dat we naar een andere mogelijkheid moeten uitzien. Dat zegt staatssecretaris van Justitie Hans Gosheide. In 1973 is de situatie onhoudbaar geworden. De bewaarders hebben geen controle, de directie is afwezig... en de gedetineerden willen actievere behandeling. Het onderzoeksteam constateert... Onze ervaring is helaas op vele punten zo geweest dat wij van mening zijn dat deze staf in zijn totaliteit deze zaak niet aankan. U zou de, de situatie explosief willen noemen? Absoluut. Die, die, die toestand is daar heel bedenkelijk vaak. Ik dacht dat het gevaar voor explosies niet ondenkbaar is. Vanwege die dreiging wordt de gevangenis ontruimd. Oh, dat gaf een soelaas toen die eruit moesten. Die werden allemaal plukjesgewijs eruit gehaald. Die gingen naar Veenhuizen, naar Norgerhaven, naar Amsterdam, naar Halen. Dat was wat ook toen die eruit gingen. Een hoop bombardement, een hoop geweld. Een hoop uh, fysieke kracht van justitie werd er tegenovergesteld. Mensen van buiten kwamen er binnen toe. En er zijn erbij die, uh, die hebben gewoon echt moeten dragen. Ja, er was maar één weg. Ze moesten eruit, of ze dat wilden of niet. Dat is niet goed schiks, dan maar kwaadschiks. De langgestraften komen niet meer terug. Voor de drie oorlogsmisdadigers wordt een uitzondering gemaakt. Die mogen na een korte overplaatsing terug naar Breda. Maar voor de rest is de koepel vanaf dat moment bestemd... voor kortgestrafte delinquenten. Toen dat de koepel leeg was, en kregen wij in 1973 een nieuwe directeur. En het was heel opmerkelijk. Die riep het hele personeel bijeen in een grote houten brak... op het buitenterrein waar gedetineerden bezoek kregen... Hij ging daar zitten en ik hoorde hem nog zeggen... mensen, hoe gaan wij het hier nou in de toekomst doen? En toen vielen onze schellen van de hoofd... wauw, een directeur die zegt, hoe gaan wij het doen? We mochten het in gaan vullen. Nou, dat was geweldig. Nou, we hebben die man ook op handen gedragen, enorm. Wat een geweldige directeur is daar geweest. Toen was er ook meer duidelijkheid. Zowel voor het personeel, de arsnelgedeelden ja, en het personeel zaten op één lijn. Want die zeggen, de, de spanningen die we met de lange straften hebben gehad... die moeten we niet meer terugkrijgen. Met het regime van de kortgestraften verandert ook het type delinquent. De opkomst van de verdovende middelen heeft een duidelijke invloed. De categorie drugsgerelateerde criminelen namen het ons kwalijk dat zij daar vast zaten die wisten de zaak uitstekend om te draaien... zoals, zoals een echte drugsland het altijd kan. Iedereen is schuld, behalve hij zelf. Dat is een heel significant verschil... tussen de categorie waarmee ik eerst aan mijn grootgebracht... en de categorie waarmee ik de confrontatie later had. Er komt een keer een drugsverslaafde naar me toe. Die zegt, bewaardigd. Eh, morgen moet ik voorkomen. Hij zegt, ik heb een briefje geschreven voor eh, meneer de officier. Hij zegt, ik heb opgeschreven hoe dat het gegaan is. Dan had hij opgeschreven, Surinaamse jongen... Ik heb het niet gedaan, heeft droeks gedaan, meneer de officier. En dat wou hij dan de volgende dag aan de rechter gaan overhandigen. De gedetineerden kunnen lastig zijn. Maar de bewaarders zijn over het algemeen gelukkig met het nieuwe regime. Ze houden de touwtjes nu strak in handen. Toen was het veel ontspannender werken. Zeker de eerste 10, 12 jaar met de kortgestraft. Duidelijkheid, allemaal op één lijn. Want dan gingen ze vanaf dat moment op zelfbezoek bezoeken, ze binnenkwamen... Dan gingen ze voorlichten, confronteren met de regels wat we van ze wilden... wat we van ze verwachten, wat ze zelf dachten, enzovoort, enzovoort. En we hadden met elkaar afgesproken, we zijn heel direct... dit mag wel, dit mag niet. Als iets fout gaat, één keer waarschuwen... de tweede keer geven we een tik met de gummistok. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig... wordt de gummistok het machtsmiddel van de bewaarders... Er verschijnen zelfs artikelen in de krant... dat gedetineerden zich niet meer veilig voelen. Ik had me een geval verinneren... er was ook weer een woonwagenbewoner uit Dordrecht vandaan. En die hadden we zoveel tikken gegeven. En dan was de erbij zelfs zijn arm gebroken. Achteraf zeg ik... dat gebruik van die gummistok, daar ben ik op zich niet trots op. Maar je moet het allemaal zien in het licht van die situatie, zeg ik altijd maar. In 1982 treedt directeur Rommers aan... Hij besluit dat het genoeg is. De bewaarders moeten hun gummistok inleveren. Wij waren die langgestrafte gewend. We waren dat restrictieve regime gewend met die kortgestrafte, met die duidelijke afspraken tot zover in die verder. En in die, in die zin gebruikten we heel vaak uh, de gummistok. En toen kwam meneer Rommers en die zegt: nou, het is nog afgelopen, ik pak jullie gummistok af. In die tijd zat ik in ondernemingsgraad via als afgevallen van het Afrikabo. En uh, ik heb veel met meneer Rommers aan uh, tafel zitten en uh, behoorlijk fel hebben wij uh, gediscussieerd. Want wij waren toch bij uitstek die militairen die daar waren aangenomen. Flink aanpakken, goed tegen discipline kunnen. En nu werd er van ons verwacht dat we verbale kwaliteiten zouden bezitten... in plaats van de strijd aangaan. Fysiek de strijd verbaal aangaan. Nou, daar snapten wij dus helemaal niks van. Toen kwam ik het woordje binnen, resocialisatie... Uh, het gevangeniswezen had ik in de gaten. Wij moeten mee met ons personeel gaan doen. Dus van het hele land uit werd iedereen weer in een vervolgcursus ingestopt. Toen werden, uiteindelijk werden we uiteindelijk ook uh, geen bewaarder meer genoemd, maar werden we penitentiaire inrichtingswerkers. Waarvan een, uh, op een gegeven moment de mensen een MBO-diploma in, inrichtingswerk uh, gingen halen, of, of een ander soort uh, MBO-diploma. Die hadden meer opleiding gehad dan menig een die binnen zat. Want het was een timmerman, het was een metselaar, het was een ex-militair. Ja, het was een, een, een stelletje bij elkaar gezochte mensen... die zijn kwaliteiten toedichten om het gedetineerde overweg te kunnen. En dat bleek ook niet altijd, altijd goed te gaan, natuurlijk. De veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. En de gummiknuppels kunnen nog niet helemaal worden afgeschaft. Rommers vertrekt na zeven jaar... Het is een heel andere ruimte waar je gewend bent. Nog meer van tegenwoordig. Moest je elke keer oriënteren op uh, waar moest je eruit. Hè? In 1989 komt de nieuwe directeur Bart Molenkamp de koepel binnen. De spanning tussen directie en het personeel is dan nog niet opgelost. Dat merkt Molenkamp direct na zijn aantreden. Ik werd een van de eerste dagen aangesproken door enkele personeelsleden. Die zeiden van ja, Den Haag, die heeft besloten dat u hier komt. Maar wij besluiten of u hier blijft of niet. Als je de koepel binnenkwam, dan had je een blauwe deur. En dan zei men, het personeel is de baas achter de blauwe deur... en de directie voor de blauwe deur. Ja, die, in het begin die directeur, die, die zag je nooit... Die kwamen niet op de werkvloer. Ja, ik, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Die voelden zich denk ik een beetje vergeven boven het uh, bewaarderskorps. Uh, en de, de nieuwe generatie directeuren zoals ik, die hadden het idee van nee, wij zijn ook de baas achter die blauwe deur. Hè? Dus wij probeerden ook het beleid zoals het werd voortgestaan door het ministerie daarin te voeren. Maar dat wordt niet zomaar geaccepteerd. En enkele personeelsleden, wel twee die mij een lange tijd niet uh, groeten, bijvoorbeeld. Ton Mink? Ja, onder andere Ton Mink. Hij roept me op een gegeven moment bij me en hij zegt, uh, luister, er wordt uh, te veel geslagen door jullie tegen gedetineerden. Dat mag niet meer. Jij bent één van de mensen van de knokploeg. De mare deed rond, er was een knokploeg in Breda. Ja, met een van die fysieke mensen die in die knokkeloek zit. Hij zegt: ik heb er hier en daar zo eens opgevangen. Ik ben nieuw directeur, ik pik dat niet meer. Die hadden kennelijk ook te weinig vertrouwen in het beleid als totaal... dat dat dan wel goed zou gaan als ze het niet op hun eigen manier konden doen. In hun eigen manier was dat bij heel lastig gedetineerden... dat die de naam... Knokploegen is al gevallen dat ze dan af en toe een gedetineerde te grazen namen. En u moet zich dat bijvoorbeeld voorstellen dat er een conflict ontstond of werd opgewekt tijdens de recreatie. En dan liep ze met zo'n gedetineerde naar zijn cel. En uiteindelijk mondde dat uit in een plaatsing in de isoleercel. En dat ging niet altijd zachtzinnig. Ik vond ook dat gedetineerden, als ze over die grens gingen, dat ze straf verdienden. Want ze moesten zich maar gewoon gedragen. Ze waren buiten fout geweest. Ik ga ze niet veroordelen voor wat ze buiten hebben gedaan. Maar wel veroordelen als ze zich binnen misdragen. Dan, dan was ik erbij. Was ik, als die kippen bij je, dan zat ik bij de knophoefte van de, de, de ploeg van Breda. En je moet dan als directeur ook laten zien dat je voldoende op de werkvloer bent en als er een probleem is, dat je dan geloofwaardig optreedt. Achteraf gezien zeg ik dat mocht hij ook doen. Alleen ik was de best over. Directeur Molenkamp heeft veel aan zijn hoofd in het eerste jaar. Naast de koppige bewaarders heeft hij ook de twee overgebleven Duitsers onder zijn hoede. Jozef Cortella was al overleden, maar de oude Fischer en Auster zitten er nog. De discussie over eventuele vrijlating komt onder Dries van Acht tot een uitkomst. In deze vergaderzaal klinken nog de woorden na die hier donderdag zijn gesproken. Alle verschrikkingen van oorlog en bezetting zijn geleden om de rechtsstaat te herwinnen op een systeem van extreme rechteloosheid. Die ten koste van zoveel bevochten rechtsstaat eist dat een straf waarmee verder geen redelijk doel meer te bereiken valt, wordt beëindigd. zoekschrift om gratie gezien het rechtelijk advies en het rapport van onze minister enzovoort hebben goed gevonden en verstaan kwijt te schelden het onvervulde gedeelte van een levenslang gevangenisstraf voor bijvoorbeeld Ferdinand hugo uit de en die andere was dan voor fischer op 25 januari op een woensdag werd ik morgens gebeld vanuit den haag dat die Duitsers er waarschijnlijk die dag uit zouden gaan en dat ik dat moest gaan organiseren, maar dat ik daar met niemand over mocht praten. Dus ik heb het management team bij elkaar geroepen en uh, nou, we hebben de zaak bekeken. En ik zeg, nou ja, ze moeten eigenlijk op een normale manier uit, dus niet door een achterdeur. En uh, toen is er inderdaad, die auto die we hadden uh, laten binnenkomen, is er met ze uitgereden, maar eerst kwam er nog een zieke auto vanuit Breda... vanuit de gemeente, die kwam hier eerst binnen. En die reed er later uit, waardoor iedereen dacht dat daar die Duitsers in zaten. En de eerste ambulance waren oude mensen... die daar een wandelstok op het dak van die ambulance ook kapot sloegen. Dat was heftig, de buiten no? Ik heel persoonlijk eh, had, vond zelf dat dit bij uitstek mensen waren... die waar levenslang levenslang voor is. Van mijn paard hadden ze dat allemaal dood mogen gaan in de gevangenis... maar dan hadden ze ook allemaal die levenslange gekregen naar de daar moeten blijven zitten. En niet drie of vier. Ik ben de laatste om te zeggen dat ze een straf niet verdiend zouden hebben. Ze hadden eigenlijk een andere straf verdiend en dat was de kogel geweest in 1945. Dan had je al dat gedonder, dat had je allemaal niet gehad. Ongeveer gelijktijdig met het vertrek van de Duitsers... doen de eerste vrouwelijke gevangenisbewaarders hun intrede in de koepel. En een van die dames die werkt hier nu als uh, vestigingsdirecteur, Roos Hamers. Ik kwam hier binnen en dat was voor mij echt een compleet vreemde wereld. Uh, ik kan me ook voorgenomen na een week, ik moet hier drie maanden volhouden. Maar goed, het is uh, inmiddels bijna 25 jaar. Maar in die tijd dat ik hier kwam... Um, was ik een van de eerste vrouwelijke inrichtingswerkers. En toen had men toch zoiets van... nou, het is goed dat er vrouwen binnen, het, uh, binnen de manneninrichting gaan werken. Want dat geeft toch een wat andere dynamiek. Een uh, wat andere sfeer. Ah, Ah, amai, vrouwen binnen. Nooit, nooit. Mannen die er in die tijd werkten, die vonden dat eigenlijk maar niet. Want het was echt... Uh, je kreeg gewoon het altijd ja, vrouwen horen achter het aanrecht. Ik was in het begin eigenlijk stond ik vrij sceptisch tegenover vrouwen die binnen ons bestel gaan werken. Maar de vrouwen die, die hebben mij anders doen zien, moet ik zeggen. Ik was toch ook een werknemer. Ik denk dat een vrouw uiteindelijk iets meer eh, te vertellen heeft tegenover een mannelijke gedetineerde. Dat ze daar eerder iets van aannemen, denk ik. Mannen is toch meer handjesgedracht, lijkt mij. Tegenover elkaar van, als een vrouw iets zegt, dan is het oké. Okay. vaak zie je dat wel, ja. Maar oh, oh, er zijn ook mensen die vrouwen dan weer niet mogen. Hè? Dat is weer hetzelfde, dat is persoonlijk. Hè? Roos Hamers loopt eerst stage in de koepel... om na een aantal omzwervingen terug te keren als directeur. In de tussentijd is het gevangeniswezen enorm uitgebreid. We kenden alleen maar groei. Datzelfde hebben we hier. Dat is uiteindelijk ook te zien in dit complex. Want dat heeft uiteindelijk geleid tot die uitbreiding van die 72 cellen. Die nieuwbouw die er nu nog bij staat. En wat je ziet door de jaren heen, eindelijk landelijke gezien... is dat we een enorme groei gekend hebben. En dat heeft uiteindelijk in 2008, 2009 kwamen we erachter van... er komt nu echt een kentering in die groei. En we gaan dus nu terug in het aantal cellen. En in die daling zitten we nog steeds. Hij blijft een beetje hangen. En wat een hele belangrijke component die erbij gekomen is, is met name de bedrijfsmatigheid binnen onze organisatie. Tegenwoordig heb je die enorme bezuiniging gehad met gevangeniswezen. Er zijn gedetineerden die zitten 23 uur van de 24 uur achter de deur. In het verleden had je wel veel meer zicht op een gedetineerde. Ook al deed een gedetineerde nergens aan mee. En dan is het maar om de deuren open te doen en zeggen van Jan of Piet of Kees wil je koffie. Dan aan de reactie kan je gewoon zien en hoe iemand eruit hoe iemand zich gedraagt, hoe het met iemand gaat. We waren de hele dag met die gedetineerden bezig. We gingen ermee naar de sport, we gingen ermee naar de bibliotheek. We begeleiden ze overal toe. Je zag de gedetineerden de hele dag door. Eén van de dingen is dat wij ervan gingen dat de gedetineerden zitten in de baas. En dat is de straf, het zitten er zelf. En dat je daar geen strafverzwarende zaken aan mag toevoegen. En er zijn ook internationaal afspraken dat je moet proberen een gedetineerde in de inrichting een beetje normale voorzieningen te laten hebben. Bijvoorbeeld dat hij gewoon aan de arbeid in de inrichting kan deelnemen. En nou is een nieuw plan dat je alleen aan de arbeid mag deelnemen als je je dus heel goed gedraagt. Dus niet alleen normaal gedraagt, maar heel bijzonder goed. Nou, dat is heel erg vreemd. Ik ga binnenkort naar huis. Ik heb daar al een keer mijn straf voor zitten. En dat is nog uh, twee weken. Dan ben ik klaar gelukkig. Of de koepel nog een keer 125 jaar als gevangenis zal overleven, is de vraag. Het voordeel dat alles in één oogopslag zichtbaar is, blijft. Maar de koepel zou nu nooit meer gebouwd worden. Nou ja, het nadeel is natuurlijk dat je dus uh, geen uh, separatie kunt maken tussen uh, soorten gedetineerden. En, en ik denk ook dat men dus een baas ook nooit langer dan 25 jaar moet laten staan. En gewoon altijd moet afbreken, want uh, anders gaat het gebouw het beleid bepalen. Maar als ik toch kijk van welke veranderingen er door de jaren al doorgevoerd zijn in een koepelgebouw. Natuurlijk zullen we ook naar de toekomst toe hè, gaan kijken van nou, wat zijn de mogelijkheden om ook de koepelgebouwen te moderniseren. Ik ga eerst naar huis. Dan zal ik eerst lekker gaan eten, denk ik. Iets wat ik al lang niet meer heb gehad. Pizza, eh, dat zou ik dan lekker gaan eten. Ik ben inderdaad wel een beetje beu. Ik zeg er wel bij, zeg nooit nooit. Dat ben ik dan ook wel weer zo in. Maar niet meer voor die gekkigheid, hoor. Nee. Dit was het laatste deel van de tweedelige serie over de koepelgevangenis in Breda. U kunt van dit programma een cd bestellen door 7,50 euro over te maken... op Giro 444-600 ten name van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van Koepel Breda. Hoe dat precies moet kunt u natuurlijk ook terugvinden op onze site... www.geschiedenis24.nl slash OVT. Dan wijs ik u er nog even op dat direct naar OVT... Holland Doc24 de documentaire uitzendt Het Leven van een Misdadiger. Een portret uit 1980 van ex-delinquent Joop Krauls Die terugblikt op een leven dat hij voor de helft sleet in diverse gevangenissen. De film gedraaid door fotograaf Ad van Denderen vertelt over het uitzichtloze leven... van iemand die al op jonge leeftijd in de vicieuze cirkel van de misdaad en straf terechtkomt. Na ons volgt vandaag zoals altijd de perstribune met Govert van Drakel vandaag vanuit... Utrecht met de kick-off van de week Hoezo Armoede van de Publieke Omroep. Hij spreekt zo dadelijk met mediabaas Henk Hagoort... voorzitter van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep... en met Theo de Jong in het tweede uur. Straks dus de perstribune. Wij zijn er weer volgende week. Tot dan, prettige daarmee, zondag. daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Morgen om 7 uur. Aandacht. Frijt de Jonge. Aandacht is alles wat ik vroeg. Mensen en kinderen, aandacht. Aandacht is de reden van veel oeverloos gezoen. Luister naar Kunststof. Morgen van 7 tot 8.